Twee uur op het Baltus met het NOS Journaal. Burgemeester van de Laan van Amsterdam wil dat joden... die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen... hun geld met rente terugkrijgen. Hij zei dat in het caro programma Oog in Oog. In maart werd bekend dat Amsterdamse joden... hun huis moesten afstaan aan de Duitse bezetters... en na de oorlog boetes kregen voor het niet betalen van de erfpacht. Ook mensen die in concentratiekampen zaten of waren ondergedoken moesten betalen.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 NL's Wielernacht, met Anne de Jong en Nathalie Hogeveen. Goeienacht. Welkom. Wielrennen is de mooiste sport die er bestaat, tenminste, dat vinden wij. En de Tour de France is daarom ieder jaar het absolute hoogtepunt. Ja, er is dus geen beter moment om nu een hele nacht te besteden aan de edele sport van het wielrennen. Een wielernacht, een wielernacht lang een ode aan de fietser. En dat doen wij niet alleen. In de studio vannacht Leo Aquina en Pieter van de Meer van wielerblog het is koers.nl. Zometeen zoeken we uit waarom supporters langs de weg zo uitzinnig zijn... en bekijken we de Tour vanaf de motor. Maar laten we...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 Het is puffer vandaag inderdaad in deze streek. We rijden inmiddels in de Droom. We zagen zojuist ook al die schlek aan de achterkant van het peloton. Een bidon aan het nippeltje in de mond. Recht vooruit en dan met twee handen aan het stuur. Loei en loeihard in de achtervolging. Die afdaling, dat was wel een pittig hoor. De eerste vijf, zes kilometer. Smal weggetje, niet al te best asfalt. Flinke uh, hoogteverschillen, vooral in de bochten. Wij zitten, ik zit uh, zelf achter de Donner en uh, we zitten op 92 kilometer. Uh, en we staan nu stil voor de spoorbaan. De trein die komt langs. port is nu mee in de aanval. Ze weten dat er een man op de pijnbank ligt. Van verder zit daar en Mollema kijkt eens om. Die denkt van even mijn maatje. Ja, En Mollema breekt ook een beetje. Die hangt daar nog net aan. En dan is er inderdaad af. Het wordt nu rondgeschreeuwd over de toerradio. Jonge, jongen, jongen, wat is dat een geweldige ja, finale eigenlijk van deze etappe? Vroeg kan het wiel van Richie Pont niet meer houden. mij zit hem in het laatste gedeelte van deze afdaling. Dat is die beruchte Loki Pont. Komt de Contador? Ja, dat gebeurt met, het. Trui. met de Fromm. trui. En ja, jawel, het ging mis. Het was Contador. ...die uh, het spoor spoorbijster was. Hij viel. Al oh, oude gebaar. Dit, dit doet goed. Het is ook een genoeg doen voor die jongen persoonlijk... ...dat hij zijn klaslecht moet opofferen. En dan dit. 26 jaar. Grote klasse. Echt. Rui Costa, de Portugees. Ja, nu komt het sprintje. Maar dit doet er eigenlijk allemaal niet zo toe. Valverde voor Hollemaat. Dan Vloem. Dan Rodriguez, dan Quintana, dan de twee man van uh, Kreutzinger en komt daardoor de twee man van Saxo. En in het laatste wiel Richie Port. meer dan een minuut voor Laurens Ten dan Daarmee raak je zijn vijfde plek kwijt aan Quintana. Ja, die mannen die gingen echt zo ex explosief aan en die draaiden eigenlijk meteen even mijn nekje op. Niet leuk als je in een relatief makkelijke rit uh, nog tijd, zoveel tijd verliest. Dus Dat uh, is wel, uh, wel even balen. En zo zijn de mannen van het klassement binnen. En heeft Mollema heel, heel knap stand gehouden. Nou, ik voelde me goed de hele dag. En, uh, ja, ik, ik zat er een goed bijberg op. En, uh, ja, hopelijk is het de komende dagen ook zo. Als laatste de grote troef voor Nederland. Uh, Bouke Mollema, en een klein muzikaal en tekstoverzicht van de etappen van vandaag. Uh, Leo, uh, Akina en uh, Pieter van der Meer van wielerblog Koers.nl. Dit is de mooiste tijd van het jaar natuurlijk voor jullie. De Tour de France. Ja, zeker. En dan ja. vandaag, die etappe, had dat een beetje, was het iets om echt voor te gaan zitten? Of was het... Ja. Ja, dan roepen ze overgangsetappen. Hè? Ja. <laughs> en uh, dat is dan ook wel. En dan wordt het toch nog een stuk spannender dan je denkt. Want dan wordt er uiteindelijk toch nog aangevallen door klassementsrenners. En uh, dan is er weliswaar een, een grote kopgroep daarvoor. En dan krijgen we wat de wielrennen ook weer zo mooi maakt. Een koers in de koers. En uh, een kopgroep waar ze rijden om de overwinning. En daarachter uh, de groep favorieten die rijden voor het klassement. En... Um, ik heb te weinig van de etappen vandaag zelf gezien. Want ik was heel druk met, met andere sportevenementen. Uh, sport maar ik heb tussendoor natuurlijk wel mijn best gedaan om het allemaal bij te houden. Ook, ook omdat we hierover gaan praten. En ik heb er toch wel wel, ook wel weer een hoop weer wel van gezien. En als je dan ziet dat die Saxo Bank uh, gaat aanvallen. Omdat ze denken dat Mollema niet zo goed zit. En dat uh, Mollema blijft er toch mooi bij. dat vond ik toch, uh... Hij komt erdoor. was wel heel nerveus had ik het idee. Uh, hij probeerde het continu. Maar hij is toch niet zo sterk dat hij uh, echt uh, wegkomt. Uh, ja, want Vroom is gewoon ook echt uh, zo oppermachtig eigenlijk. Uh, hij kwam niet weg, dus hij probeerde het uiteindelijk in de afdaling dan neemt hij wat meer risico. Ja, dus... Uh... Maar is dat nou de zwakte van, uh, van Contador of de sterkte van Froome denk je? Uh, de af, het afdalen nee, of Nee, het... nee, ik bedoel, hij, uh, Contador probeerde steeds weg te rijden, maar hij redde het steeds net niet. Ik denk dat dat een beetje de zwakte van Contador op dit moment hmm. is, ja ja, zou kunnen, maar ik denk niet... Ik hoorde Nico Verhoeven op de radio in een interviewtje ergens na afloop. Uh, ploegleider van Belkin. Um, en uh, hij zei nadrukkelijk van... ik denk niet dat ze, dat ze probeerden om Vroom eraf te rijden. Ik denk dat ze probeerden om Mollema eraf te rijden. Omdat ze het gevoel hadden dat Mollema niet goed, niet goed zat vandaag. En hij legde daar ook bij uit. Maar ja, Mollema die zit nu eenmaal altijd een beetje raar op zijn fiets. En uh, dan lijkt het er een beetje moeizaam uit. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want hij had best nog wel... Over vandaag. Dus ik denk eerder gezegd, ja, Mollenar of eh, dat of eh, Contador en Froem. Um, ik denk niet dat Contador de illusie had vandaag uh, om vroem eraf te gaan rijden. Dat denk ik niet. En ja, zwakte of kracht. Ja, dat is altijd relatief natuurlijk. Hè? Is het wel slim om in zo'n overgangsetappe, zoals jij het zegt, uh, aan te vallen? Een beetje wat Belkin ook met die etappe gedaan heeft, eigenlijk op een onverwacht moment toch proberen. wie het ook is, Bolma of Vroom, uh, nou, een beetje uit de comfortzone te trekken? Ja, ik denk het juist. Ja, zeker omdat Froome uh, uh, gewoon zo sterk is, eigenlijk in, in uh, de, de, hij is niet echt aan te vallen of te raken in, in, de, in de bergen. Dus ja, dan moet je het op andere creatieve manieren doen. En uh, nou ja, dat, dat zag je dus. Dat ze uh, dat. Uh, ja, dan zie je ook al een beetje het meeste brein van uh, Bjarne Ries uh, mm. daar uh, in, in die waaieretappen. Zie je dat ook al. Zie je dan tegelijk ook dat Om Belkin dat in die waaieretappen gedaan heeft. Dat Vroom niet op alles beducht is. En dat hij er vandaag weer zo kort op zat samen met Poort. Nou, ik denk dat, dat, dat, dat Vroom niet echt. Uh, had die die niet bang is voor Belkin. Uh, dat idee heb ik niet. Nee, maar even nou, met hem die waaieretappen zat hij ja, toch even... Dat wel, ja. Ik denk ook dat het te maken heeft met terrein. Kijk, die waaieretappen was vlak terrein, wind. Uh, en dat is iets wat die Belkin jongens heel goed kunnen. Naar nou, ja, Ries, had het uh, meestal ook voorbereid. Uh, inderdaad, wat, wat Pieter ook zegt, meester Brein die daar... Ja, ze wist uh, echt precies de waar de, de wind uh, stond. Het terrein vandaag uh. was natuurlijk veel meer ook in het voordeel van Vroom En, uh, en dat, die is minder gewend aan die waaieretappen. Dus daar konden zij echt een verschil maken. Even de verrassings die ze daar gepleegd hebben, wel heel erg mooi. Alleen vandaag is het minder makkelijk om voor hem te verrassen... omdat het meer zijn terrein is. Maar zijn het door dit soort etappes ook... dat je eigenlijk het liefst gewoon iedere seconde wil zien... dat je denkt, het kan altijd weer toch ergens gebeuren... en dan zou je net het moment hebben gemist... dat, je de, dat het de, de Tour de France beslist ja, wordt... of tenminste op zijn kop gegooid ja. wordt? Ja, dus die belangrijke bergetappe uh, van op zondag... Uh, naar nou, dus de, nou, de eerste week, die kon ik toen ook niet zien... En dat ja, maar die ik... kan je nog in je agenda zetten. Ja. Weet je? Dan weet je, daar gaan die bergen. Ja, en dan... Maar dat kwam toen ook uh, allemaal verkeerd uit. Dat, heb ik, uh, dat is heel slecht dat ik dit hier nu als wielerfan uh, hier uh, zit te vertellen. Maar mm -hmm. ja, ik kon hem niet zien. En, uh, en ja, uiteindelijk uh, behaalde ik er dan toch wel van uh, dat ik dat dan niet, niet gezien had. Omdat het dan toch zo belangrijk was. En dan wil je eigenlijk toch gewoon elke minuut... Uh, en dan, ja, als je dan een samenvatting kijkt, dan is het toch anders. Want dan bepaalt de regisseur voor jou wat belangrijk is. En ja, misschien heb ik wel iets anders gezien... wat uh, een ander detail of zo... Uh, ja, dat mis je dan net. Dus ja, dan wil je het wel echt elke minuut zien dan. Dus eigenlijk zou je gewoon het liefst de hele dag voor de tv zitten. En deze week... wel, ja. Ja, en dat is ook helemaal niet saai. <laughs> nee, dat is waar. Maar daar komen maar, we later maar, nog wel ja. op. Ja. Maar, moet, daar wel, moet daar dan wel bij, dit bij zeggen. Ik, ben helemaal, ik heb die etappen gelukkig wel kunnen zien. <laughs> dus, uh, maar um, het is natuurlijk ook... Die tour, vroeger had je ook geen... Uh, ...etappes die de hele etappe werden uitgezonden. Weet je wel. En toen was die tour ook al heel erg mooi. Die tour die is niet alleen mooi omdat je hem, zeg maar, urenlang achter me op tv kunt zien. En nou, met de goede, dat is het liefste wat ik doe met een tour-etappe. Maar het gaat nu helemaal niet altijd. Maar die tour is ook heel erg mooi omdat je er uh, geweldige verhalen over kan vertellen. Omdat je op de radio er bijvoorbeeld geweldige verhalen over kan horen. Ik vind het vaak. Nou, bijna minstens zo mooi om langs de lijn te horen uh, met een toeretap. En dan zit ik in de auto weer ergens op weg. En dan, ja, dat, dat, is, dat is misschien wel even hard genieten als ze uh, als tv aan hebben staan. Ja. En als er geen radio of tv voorhanden zijn, ja, dan is het behelpende smartphone. Ja, Die hadden ze vroeger ook niet. Maar <laughs> dat, uh, dat werkt dan tegenwoordig nog een klein beetje. Om nog even terug te komen op de etappe van vandaag, voordat we het echt gaan hebben over de liefde voor, uh, voor de fiets en alles wat daarbij hoort. Um, nou, we, we hebben eigenlijk uh, de klassemensrenners gehad, maar jullie zeiden al, er zat een grote kopgroep uh, voor. Um, uiteindelijk uh, met Nederlanders die het dan toch net weer niet kunnen afmaken. Ja, nou, het waren er maar twee. Ja, uh, nou, dat zijn er in principe, je hoeft er maar één uh, te winnen natuurlijk. Ja, ik zag op, op een gegeven moment altijd iemand op Twitter een uh, berekening gemaakt uh, dat het uh, 10% kans was of zo. Hm. Uh, maar toen zag ik nog weer later van ja, de kopgroep was toch groter. Want, uh, dus dat was dan berekend op basis van 20 man. Maar dat bleek er toch 26 te zijn. Dus ja, er was de kans dat er een Nederlander zou willen nog maar iets van 7% of zo. Dus ja. Maar ja, goed. Uh, ja, Tom basis... de Mollet is to toch wel echt uh, een, een verrassing. Uh, uh, nou ja, ik heb hem uh, vorig jaar uh, geïnterviewd voor Pro Cycling. En uh, ja, hij is gewoon een hele goede tijdrijder. Wat dat betreft, uh, ja, dat is er nu ook al wel uitgekomen, denk ik. Uh, en ik denk dat, dat, dat we van hem in de komende jaren echt wel, wel veel kunnen verwachten. Uh, dus ik hoop dat hij dan een beetje uit die rol van die sprintploeg kan komen. Want ja, bij Argos is natuurlijk wel alles op, uh, op het sprinten gericht. Ja, weet je wat ik het mooie van Tom doen Want In de eerste of tweede etappe, tweede etappe volgens mij, uh, zat hij op een gegeven moment uh, in de laatste kilometer, viel hij aan. En uh, niet alleen dat hij daar aanviel, vond ik hartstikke mooi. Hij werd geloof ik 500 meter voor de streep werd hij teruggehaald. Maar uh, zijn, zijn verhaal toen hij over de streep was, was geweldig. Want uh, hij kwam namelijk uh, nog uitheigend over de streep bij de verslaggever. Uh, van nou ja, baal hiervan. Ja, natuurlijk baal ik hiervan. Maar ja, goed, dit moet je gewoon proberen. Want dit gaat 9 van de 10 keer word je teruggepakt. Maar ja, die ene keer niet. Dus de volgende keer ga ik gewoon weer. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel de instelling. En hij zit er vandaag weer bij. Hij rijdt een geweldige tijdrit. Hij rijdt sowieso een geweldige tour. Ja, hij, die, die heb ik wel in, in het hart gesloten. Als, uh, als een mooi talent voor de komende jaren. Johnny Hogerland zat, zat weer mee. Uh, gaat hij het nog een keertje waarmaken? Ja, dat hoop ik wel. Uh, ik vind, het is een hele leuke renner. Ik, ik hoop echt dat hij een keer. Uh, dat hij die, dat die wel in de goede ontsnapping zit en dat het, dat, het, uh, dat het lukt. Maar ja, dat is ook een beetje. Uh, daar moet je ook uh, uh, gevoel voor hebben. En, ja, soms heb ik het idee uh, dat, dat, dat Johnny. Uh, dat hij uh, maar aanvalt om het aanvallen. Ik, ik heb hem daar een keer. Uh, toen ik hem uh, interviewde. hebben mee geconfronteerd. En dat, nou, dat was helemaal niet zo. <laughs> en, uh, nee, nee. Het, het was echt niet zo dat hij maar een beetje voor de leuk aanvalt. Er zit echt wel een plan achter, zei hij dan. Ja. ja. En moet die leren winnen misschien? Ja, dat, dat is... Dat wordt toch uh, altijd gezegd, dat je eerst een paar keer moet winnen... en dan, dan heb je het geleerd, dan heb je... en dan... dan, uh, ja, dan die die Roach zeggen... doet dat toch heel erg? Die heeft dat geleerd? Ja. Mensen, dat... Nee, dat, dat, dat verhaal gaat wel vaak, maar dan zou je zeggen... nou ja, een week voor de Tour werd hij Nederlands kampioen. Ja. <laughs> dus hey, dan heeft hij leren winnen. Dus ja, weet je... Uh, dat, dat leren winnen, ik geloof daar voor een gedeelte wel in... maar ja, ik denk toch dat Johnny ook een beetje Johnny is. En uh, die houdt van aanvallen... en die, die houdt er van erin kleunen, en uh, je, hoort ook, weet je, je hoort ook vaak dat hij dat dan op, op momenten doet... dat hij dat eigenlijk misschien niet gepland heeft. Volgens mij is hij heel intuïtief. Ja. En, uh, en, en zijn intuïtie zegt erg vaak aanvallen, als ik het zo bekijk. Kijken jullie nou ook anders naar zo'n etappe... als er Nederlanders mee zitten in de, in de kopgroep? Hoop. Ja, toch wel. <laughs> ja, toch ja, wel. Ik ben niet zo heel erg uh, overdreven chauvinistisch dat ik ook echt dat, uh, ja, van die jongens verlang dat ze er nu eindelijk eens uh, gaan winnen. Dat was een aantal jaren terug met Gezing natuurlijk, in, in 2010. En toen viel het een beetje tegen. En uh, ja, toen dacht ik ook van ja, kom op. Uh, ik had toen een stukje op het Discours geschreven, uh, veel commentaar op geweest. Uh, Gezink is niet van ons. Dus uh, ja, het is net alsof wij dan zo'n jongen, zo'n talent, alsof wij die dan uh, claimen. Uh, en hij moet het dan uh, gaan waarmaken. Ja, en ja, hij kon niet heel erg goed omgaan met die druk, uh, is wel gebleken. Ja, dus er is ook wel heel veel met hem gebeurd. Ja, dus. Uh... U hoort het, op Radio 1 wordt er gepraat en het wordt overdag gedaan... maar wij gaan het lekker, lekker s'nachts doen. Gewoon praten over wielrennen. Volgens mij kunnen de heren van Het is Koers het uh, ongeveer net zo lang volhouden... als er wedstrijden, oude, hoe het kan worden over voetbal. Of kan het over wielrennen misschien nog wel meer? Langer. Nog Mag veel langer. langer. <laughs> gaan we doen <tot, <tot>, tot zes uur. Wilt u meepraten, dan kan dat. Uh, 0900, uh, nee? Um, uh, via het WNLnacht, zie ik nu, sorry, via de Twitter. Uh, kunt u um, uh, ja, meedoen, uh, vragen stellen, uh, uw eigen uh, ode aan de fiets brengen in 140 tekens. Gewoon het WNLnacht op Twitter. En dan uh, komt alles hier uh, vanzelf binnen. Maar eerst natuurlijk muziek, dat hoort er ook bij over wielrennen. Guus Hoogaerts is muziekjournalist en liefhebber van het Franse lied. En hij heeft speciaal voor deze uitzending de beste Franstalige wielerplaten uitgekozen. En die gaan we vannacht allemaal draaien. Maar heeft hij zelf ook wel wat met wielrennen? Ik vroeg het hem eerder deze week. Ik heb, uh, in mijn jeugd heb ik uh, gewielrend, ook in een, uh, een pakje van het illustere uh, ijsboerke. Geel, blauw en zwart en een beetje rood. Als ik me niet vergis, dat waren de kleuren van het shirt. En nu ben ik vooral een liefhebber uh, om te kijken, niet om hetzelfde te doen. Dus als ik zou vragen aan jou, wat voor muziek luister jij tijdens het wielrennen? Nee, dat, dat luistert niet naar muziek tijdens het wielrennen. Je probeert je moet ook opletten, uh, of je niet, dat je niet aangereden wordt en je het is meer het zuizen van de lucht waar je naar luistert. En het is dus net met zo met schaatsen, dan luister je als je schaatst, luister je ook niet naar muziek. Je luistert naar het gekraak van het ijs. En je luistert uh, bij het wielrennen naar de, het ratelen van de ketting. Of eigenlijk niet, natuurlijk, moet niet ratelen. En uh, nee, de muziek leidt maar, leidt maar een beetje af, vind ik. Ik vind niet dat, uh, dat je moet luisteren naar muziek tijdens het wielrennen. Maar er zijn wel veel liedjes geschreven over wielrennen. Er zijn. Uh, Heel veel liedjes geschreven over wielrennen. M wel minder dan je zou denken, eerlijk gezegd. Sportliedjes sowieso zijn, is, een, uh, is een fenomeen waarvan ik altijd dacht dat het, er, dat het er heel veel waren. Maar als je gaat zoeken, valt het een beetje tegen, eerlijk gezegd. Ik, heb, uh, uh, ik denk, over wielrennen alleen, nou, als er honderd zijn, dan is het veel. En dan zitten er nog een hoop covers bij van hetzelfde liedje. Dus uh, ik denk dat, je, dat, dat het echt maximaal is. Hoe kan dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd, waarom dat is... Um, het, leent, terwijl het, het leent zich namelijk heel erg uh, om een liedje over te schrijven. Um, uh, in het wielrennen zijn er natuurlijk heel veel tragische personages. De, de, we zullen uh, straks ook een aantal liedjes horen over, over, een aantal, over dat, dat soort mensen. Um, het, uh, het gevoel van vrijheid dat fietsen geeft. Uh, bijvoorbeeld, dat uh, zou ook wel iets zijn. Er Je zijn, er, er kan er heel veel metaforen in, uh, in stoppen. En daar, dus daarvan zullen we een voorbeeld van uh, laten horen. En de heroïek en de tragiek. En, uh, ja, het, het leent zich enorm om een nummer over te schrijven. Maar ja, uh, seks, drugs en rock and roll dus toch, uh, dat is toch een heilige drie eenheid En er zitten geen, zit geen spaken bij, helaas. Maar er zijn er wel uh, 25, die heb je uitgekozen. Dat zijn volgens jou de mooiste Franstalige liedjes over wielrennen. Ja. Hoe is die lijst uh, tot stand gekomen? Nou, door uh, zoveel mogelijk gaan zoeken naar wat er dan in de het, in het, in, uh, talige nummers over de fietsen geschreven zijn. Daar uh, kwamen we op een nummer of 70 uit. Ik en uh, Frans Toelen, degene met wie ik die lijst heb samengesteld voor uh, het en voor de muur. En uh, die hebben we allemaal geluisterd. En er zaten er ook een aantal bij die echt niet goed waren. En uiteindelijk hebben we daar de, de 25 beste uit geselecteerd. En daarbij hebben we een beetje um, voor ogen gehad van uh, alle, een aantal van de elementen die ik net noemde. Tragiek en heroïek En... Um, uh, om die een beetje te selecteren, en dan moet het nummer natuurlijk ook wel goed zijn, maar ook, je komt er ook tot nummers die om de lijst een beetje uh, kwalitatief hoog te houden, zou ik maar zeggen. Dat je de feestnummers een beetje achterwege laat en ook liedjes uh, selecteert, zoals Cycloped van Alex Alexis Ashka bijvoorbeeld. Um, wat gaat over... Het, Cycloped is een scheldwoord, een soort kruising tussen een homoseksueel en een cycloop. Of het heel erg met de Tour de France te maken heeft, ik denk het niet eerlijk gezegd. Maar um, uh, om aan te geven hoe breed het ook kan zijn. Nou heb je voor onze wielernacht ook uh, de muziek uitgekozen. Um, zullen we naar het eerste nummer gaan? Wat, wat is dat? Nou, laten we meteen maar in de tragiek uh, beginnen. Laten we beginnen met de Rimini van uh, Levampas. Uh, Rimini is de plaats waar uh, Marco Pantani is uh, gevonden, dood. Uh, Elefantino werd hij genoemd, uh, de, de kleine kale Italiaanse uh, toerheld en uh, giroheld... die uh, na, na zijn overwinningen en uh, die hij helaas niet uh, met, uh, met een boterham met kaas heeft, uh, heeft behaald... maar met een hele hoop uh, foute middelen is in de vergetelheid geraakt... en heeft, uh, heeft zichzelf van het leven beroofd in de Rimini. En daar gaat het nummer over van Levampà. Wampa hier op Radio 1 in WNL's Wielernacht. Ik vind het volgende onderdeel ontzettend leuk gevonden, Natalie moet ik zeggen. <laughs> Wij zitten namelijk allebei best wel goed in het wielersport en heel veel dingen zijn voor ons, nou ja, best wel uh, uitgekoud. Misschien dan gaan we misschien iets te snel, dus we gaan af en toe een stapje terug doen, even iets uitleggen over de wielersport. En daar hebben we iemand. Heb jij iemand voor gevonden? Namelijk mijn moeder. Ja. <laughs> het is fantastisch om met mijn moeder te praten over wielrennen, want ze weet er vrij weinig van. En daarom heeft zij voor deze uitzending vier vragen bedacht die zomaar in haar opkwamen. En wij behandelen met onze studiogasten elk uur één vraag. Laten we naar de eerste gaan. Wat doen de wielrenners als ze naar het toilet moeten? Ja, daar denk je niet zoveel over na. <lacht> maar als je naar zo'n koers kijkt, ja, nou het euh, euh, Er zijn een aantal manieren volgens mij... Dit uh, ja, is in ieder geval zo dat ze, dus, wel een beetje volgens mij, wel in het peloton een beetje kijken van uh, of er meer moeten. En dan, uh, mm. nou ja, dan is het gewoon uh, of even afstappen. En anders, uh, uh, ja, dat is heel ingewikkeld met dat ze dan elkaar zo uh, vasthouden. En, uh, uh, en, en, ja, en van maar, de fiets dat... af, dus ja. kan het ook. Nee, ja, dat, dan... dat, van de fiets ja. af, dat kan mm. ook, ja. Het houdt ook een beetje van het moment in de koers af, denk ik. en dat, ja. uh, uh, Er wordt ook inderdaad wel eens gewoon... Uh, vroeger had je in, uh, in het uh, peloton altijd een, een grote patroon. En die bepaalde dan dat er met z'n allen eventjes uh, gestopt werd. En dan gingen we plassen als we nog niet in de finale zaten... in het begin van de koers. En volgens mij uh, is het tegenwoordig ook nog wel zo... dat er af en toe gewoon een, uh, eventjes een pakt wordt gesloten... en dat er even een paar gaan plassen. Maar dat zal nooit in de finale zijn. Nooit in de, voor jouw moeder even uitleggen. De finale, dat is het laatste gedeelte. Uh, als ze echt heel hard gaan fietsen, want dan zijn ze bijna... Bij de ja. <laughs> um, en, uh, maar ze doen het inderdaad ook wel van de fiets. En dan, dan, dan duwt eentje de andere voort, zodat ze in een, in een vaartje toch een beetje meegaan. Maar er zijn natuurlijk ook wel verhalen over uh, plaspauzes en demoreren tijdens plaspauzes. Uh, hè, dat de anderen uh, er vandoor gaan, terwijl er iemand eventjes aan het plassen is. Die verhalen zijn er, dus ja, uh, dat, dat gebeurt ook. Maar het is een ongeschreven regel dat dat niet uh, ja. gebeurt. Maar heel veel ongeschreven regels ja. in de wielrennen... die uh, wordt er nog wel eens met voeten getreden. Precies. Want dat is natuurlijk uh, ook wielrennen. Ja. En Stelgaz, vrouwen? Bij, bij bevoorrading, daar, daar uh, ga je ook niet uh, demareren. Nee, dat, dat hoort gewoon niet. Nee, dat hoort niet. Nee. Nee. En, en, en hoe gaan vrouwen dan naar het toilet? Ja, uh, nou zijn wij allebei geen vrouw. <laughs> maar uh, ja, Marjane Vos heeft mij een keer verteld... Uh, en daar keek ik echt van op uh, dat ze dan dus... Uh, uh, ja, toch wel uh, even met z'n allen dan... Of met z'n allen, met een, een grote groepje... Uh, Zoals het vrouwen betaamt. Uh, ja, met z'n allen naar de wc. Misschien uh, zijn er nu vrouwenwielrensers die uh, luisteren... die zeggen dat ik nou weer onzin uit kan aan, Maar uh, ja, volgens mij is het wel zo. Ja. Daar wordt het nog meer stilgelegd dan bij de mannen. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik weet niet wie dat is. Ik heb het nee, dus, wel uh, <laughs> Ik heb één keer gezien, uh, maar dat, uh, dat was misschien ook meer om het soort te intimideren. Toen was het tijdens een klim, ging Floyd Landis opeens een stuk naar voren. Dacht iedereen naar valt aan. Maar toen zette hij zijn fiets langs de kant. Dan ging hij even staan plassen en dan ging de rest uh, fietsen langs. En dan sloot hij achteraan aan. Hij zat uiteindelijk later vol onder de doping. Misschien ja. dat hij daarom kon doen. Ja, hij, misschien moest hij daarom. Maar, ja. maar, <laughs> ja. maar dat was een soort intimidatie van hem. Ik kan me het moment niet herinneren. Maar er zijn zo ongelooflijk veel manieren van intimidatie. <laughs> en dit is, dit is er ongetwijfeld ook een. Je, je hebt ook die, uh, die, die voor de wedstrijd nog eventjes uh, aan al hun collega's laten zien dat ze een hamburger eten, weet je wel. Dan, uh, <lacht> en op die manier de, de rest intimideert. Er zijn tegen duizend manieren van intimidatie en dit is een hele mooie. Ja. Nou mam, volgens mij heb jij wel het antwoord op deze vraag. Volgend uh, uur beantwoorden jullie weer een vraag van mijn moeder. De Tour de France die is natuurlijk meer dan uh, alleen wielrennen. Drie weken lang kunnen we op tv genieten van uitgebreide vergezichten van het Franse landschap... en uitgedoste wielersupporters langs het parcours. Onze vaste wielerman Martijn Sargentini van hetescoers.nl is in Frankrijk. Hij reist de Tour de France achterna om het wielercircus van dichtbij mee te maken. Martijn, goedenacht. Goedenacht. Heb je zelf al met ontbloot bovenlijf langs het parcours staan aanmoedigen? Uh, dat laatste dat niet. Uh, ik heb wel staan aanmoedigen, maar ik had natuurlijk mijn het is cool shirt gewoon aan. Ah. <laughs> en hoe goed zo. <laughs> uh, maar uh, dat gebeurt natuurlijk wel vooral op de bergen. Dat er echt nou ja, een, een soort half uh, gekke mensen die waarschijnlijk normaal een kantoorbaan hebben opeens zonder shirt uh, mee probeert te rennen. Uh, ja, dat klopt uh, inderdaad. Er is wel een verschil tussen de mensen die in de bergen uh, langs de kant van de weg staan en uh, de mensen die uh, in de overige gritten langs de kant staan. Want in de laatste categorie zijn toch vaak gewoon de dorpsbewoners uh, met hun uh, familie, hoor, in de tour. Ja, maar wat beweegt die mensen om uh, opeens zonder shirt of met een vlag om hun nek toch proberen da daarmee te rennen? Wat maakt het die sport los dat ze dat opeens willen doen? Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook wel heel vaak gesteld heb, maar dat weet ik dus echt niet. En ik weet al helemaal niet wat mensen bewegen om daar vervolgens dan ook nog een van de nauwsluitende rood uh, elastieke pakken bij aan te trekken. Ik, ik, heb, ik moet je het antwoord schuldig blijven. Want hoe is de sfeer dan, uh, dan langs het parcours? Is het, is het gezellig? Is het uh, feeststemming? Nou, ik denk dat er een uh, verschil is wat ik zeg tussen die, die, die bergetappes, zoals we komende donderdag gaan zien naar Alpe d'Huez, uh, en, en ritten in lijn, en sprintetappes en um, uh, bijvoorbeeld ook de tijdritten. Uh, de sfeer is uh, op zich uitstekend, dat is hier altijd bij wielerevenementen, daarom ga ik ook zo graag langs, uh, langs de hekken staan. Wat je bij de toer ziet, is dat het uiteindelijk toch gewoon nog steeds lokaal of een lokaal of een regionaal feest is, maar dan wel eentje van 3000 kilometer lang. Dus mensen die gaan er nou echt staan barbecueën de hele dag, nemen hun familie mee, die nemen een koelbox mee, applaudisseren voor uh, iedere renner. Uh, het, is, het is, in Frankrijk wat gemoedelijke, zelfs wat kneuterige sfeer. Hè? Het dorp uh, loopt uit, hangt een oude racefiets op, uh, ze maken een, een stroobalen mannetje met een bolletje strui aan. Uh, Zo'n sfeer eigenlijk. Maar de wielrenners die zijn binnen binnen tien seconden, nou minder zelfs voorbij als het goed is. Ja, bij een uh, normale etappe is dat uh, zo. Uh, nou is het zo dat, we, ah, uh, voor heel veel mensen is het uh, een ja. unicum dat het tour door hun dorp of hun streek komt. En dan is er een reclamekaravaan die, die deelt nog eens een sportkrantje uit, uh, wat voor de kinderen. Uh, en dat wordt dan toch al wel een lange zit. Maar zoals ik ben vorige week naar een tijdrit geweest... Nou, dan zit je al gauw vijf, zes uur. En dan komen alle renners één voor één langs. En een bergetappe is toch ook wel zo. Dat uh, ja, een, op een langgerekt lint of zelfs in, in plukjes de renners uh, uh, langskomen. Dat is wel echt een verschil hè, tussen bergetappes en normale etappes. Want die bergetappes, daar zitten, nou ja, daar zitten nu al Nederlanders vooral... volgens mij bij de Alp-du-West te, te kamperen... om uh, maar uh, daar te kunnen staan tussen de nou, duizenden, tienduizenden mensen. Ja, dat klopt inderdaad een verschil, de, dan, dan krijgen de dorpsbewoners, als ze hier al zijn, uh, gezelschap van het internationale peloton volgers. Uh, dat zijn heel veel meewoners. dat zijn ook heel veel Belgen, en ik merk dat er ontzettend veel Britten op dit moment dat naar de tour komen kijken. Dat zal te maken hebben met de prestaties van, uh, van Froome, uh, misschien ook wel van Cavendish. Maar ik heb er een heleboel gesproken die, uh, die fanatiek zijn. Uh, en wat je ook merkt, is dat bijvoorbeeld Amerikanen zie, je, uh, zie ik in ieder geval helemaal niet meer. En, die, en die, uh, die, die buitenlandse wielrenners, weten die eigenlijk wel wie uh, Bauke Mollema en Dam zijn? Nou, eigenlijk uh, heb ik dat wel een paar keer gevraagd. Eigenlijk niet. Hm. Um, je merkt dat uh, het, het nu wel begint te komen. Kijk, Bauke Mollema staat tweede, dus dat hebben ze wel gezien. Maar heel veel uh, gewone wielervolkers of, of gewone supports die niet extreem... Uh, uh, uh, ...geïnteresseerd zijn, maar wel de Tour graag bekijken... ...die hadden nog niet zo vaak gehoord van die, uh, die twee tenners, nee. nee. Ja, de, de, de, de, ja, Martijn, Leo hier. Um, Hé, hey Leo. Hey, uh, even een vraag aan jou, want uh, Kittel heeft natuurlijk uh, drie etappes gewonnen. Hoe zit het met de Duitsers langs het parcours? Heb je die gesproken en wat vinden die ervan? Want de nee, Duitsers... Nee, die heb ik niet gezien. De Fransen denken vaak dat ik zelf een Duitser ben. <laughs> Daar kan ik je nog wel een keertje uitleggen wat jij ze dan moet vertellen hoor, die Fransen. Ja, dat hoor ik, ik graag vertellen. Joh. Nee, um, ik hoop dat, tenminste voor de Duitsers, want het wielrennen is een hartstikke mooie sport, dat ze allemaal weer terugkeren. Want ze winnen toch de een naar de andere etappe. Ja. Maar die, die zie ik nog niet zoveel. Scandinavië zie je wel. Ik heb Zuid-Afrikanen gesproken. Uh, die, die zijn komen afreizen. Heeft misschien ook wel met de streek te maken. Dat was met name in Bretagne. Uh, en uh, daar zitten natuurlijk ook veel Britten. Uh, die vlak uh, de oversteek maken. Maar, maar Duitsers heb ik nog niet gezien. Jammer. Het, uh, <laughs> het, het is natuurlijk een steeds internationale feest dat het aan het worden is. Uh, die, uh, die Tour de France. Vinden de Fransen dat eigenlijk wel leuk? Nou... Dat, um, um, dat weet ik niet zo goed. De Fransen zijn met name geïnteresseerd in andere Fransen, merk ik altijd. <lacht> en uh, je, ik vraag het er wel eens. Hè, ook, uh, ik heb bijvoorbeeld gevraagd: van, nou, wat vind je nou van die uh, Stadion van Nederlanders? Nou, die kennen ze dan niet of ze kunnen het niet uitspreken. Um, en ze doen er ook wat onverschillig over. En uh, als je ook in de sportkrant kijkt. Ik, ik lees dan wel trouw iedere dag lekker ja, er is weinig aandacht voor. Natuurlijk wel voor Chris Froome. Maar heel veel aandacht gaat uit naar de Fransen. En die doen het nou net dit jaar echt een stuk minder dan de afgelopen jaren. Dat valt echt uh, behoorlijk tegen. Ja, en van die Nederlanders was het toch tot dusver een beetje de sfeer van. Nou ja, goed, die, die staan daar wel leuk in het klassement. Maar nou ja, we moeten nog maar zien wat daarvan komt. En is er ook een uh, publiekslieveling? Ja, die is er absoluut. <laughs> uh, het is weinig verrassend om te zeggen dat dat toch wel uh, Thomas Veclaire Fre is. Nog steeds? Ik, ja, nog steeds. Ik heb hem een paar keer uh, langs zien komen. Ook bij de start, uh, dat hij uh, echt wacht tot uh, alle renners al richting het, uh, het, uh, het startvertrek zijn. Dat hij als laatste nog even vanaf het podium komt. En ja, het is bijna zo'n Cipollini is het geworden. Mm -hmm. en hij kan er misschien zelf ook niet al te veel aan doen. Hij heeft misschien gewoon ook die houding en dat gezicht. Maar gaat hij toch als laatste, vertrekt hij daar naartoe en laat hij zich door twee rijen publiek toejuichen. Uh, gisteren, of, uh, sorry, vandaag was die etappe-finish waar ik neon, uh, bij de ontsnapte zat. Hij kwam uiteindelijk als twaalfde binnen. De Franse regie had hem als eerste naar de finish voor een, uh, voor een interview. <laughs> Zij is absoluut nog wel de publiek lief. Ja, het is tegelijkertijd misschien een beetje het failliet van het Franse wielrennen... dat uh, Thomas Föcler, die echt tevoren op zijn fiets zit... ongeveer deze tour nog steeds de grote hoop is. Ja, ik, ik maar dat hoef je ze niet ik... te vertellen, want dan verknal je natuurlijk een feestje. Ja, dat, dat is zo. Ik moet wel zeggen dat we de afgelopen jaren deze het gewoon ongelooflijk goed. Hè? Die wel. jonge Franse renners. En Föckler ook. En Leclerc ook, ja. Het ah, is dit jaar echt gewoon een stuk minder. Nee. Uh, Martijn Sargentini, uh, je beleefde de Tour uh, zoals wij volgens mij met z'n allen hier in deze studio het liefst hadden uh, gedaan. Namelijk in Frankrijk. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Ja, graag gedaan. Doei, Rijn. Straks uh, hier op Radio 1 gaan wij het hebben over wat er nou allemaal gebeurd is uh, de afgelopen week in de Tour. Uh, maar we gaan eerst even luisteren naar een korte samenvatting. Intussen is er sprake van grote paniek aan de finish. De bus van de Orica Green Edge ploeg is tot stilstand gekomen... en zit muurvast, precies boven de finishstreep. En dat met een jagend peloton in André. Van, van Poppel, van Poppel, van Poppel! En dit Kittel, Christophe van Poppel. Toch nog niet. En geen Cavendish. En geen Grijpel. En lost de mensen op achterstand. Wat een succes! Want ja, je moet ook op je fiets blijven zitten. Voor Argo Shimano. Grijpel, Kittel. Kittel! Kittel! Grijpel, Cavendish. Sagan. Ah, tijd. Voorin. En dat is een lelijke valpartij. Hoe is dit toch mogelijk? Oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, kijk, ze, gaan eraf. ze zijn eraf. Mollema en Tendam zitten mee. Zie je, die maar zitten in die voorste baan. De gele trui niet. Kijk eens, daar komt-ie. Dat komt oh, oh, oh. De gele trui. En die heeft geen mannen. Die heeft geen mannen bij zich. Die kijkt en spartelt. Goddorie, terug. En nu is er getelefoneerd. Kijk, kijk toch, eens nou rechts op beeld. <laughs> maar Mollema en Tendam zitten mee. Hou jij even bij Mollema en Tendam. Dat is goed voor Nederland. Maar dit is een koekje... Van een Spaans deeg waar de mannen geen brood van lusten. Daar gaat hij. Chris Froome op een licht verzetje, maar komt volgt vocht heel makkelijk. Nou. Oh, oh, oh. Auw, au, au, au, au. dat was het. Goh, toch breekt. En Froome is weg. Hij moet remmen in de bocht. Op de van toe. Hoe hard gaat dit, zeg? Het lijkt net of hij niet geleden heeft. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Hij en niemand anders. Christopher Froome. Met een onwaarschijnlijk gemiddelde over een etappe van 240 en nog meer. Na de mol van toe. 41,7 gemiddeld. Oh. Ik heb er nooit eerder zo afgezien denk ik.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 Pieter, jij zit heel erg te lachen bij dit laatste fragment. Wat was dat? Ja, dat was, uh, als ik het goed heb, uh, Trentin die uh, zaterdag won. Ja. <lacht> Hij was behoorlijk blij met die over je. Nou nee, dit was, het niet, was, uh, dat was hem niet zelf. Het was uh, in de ploegleidersauto. Oh. Uh, ja, en die vrouw die je hoorde was een vrij belangrijke, uh, ja, gewoon een VIP van de ploeg, <lacht> geloof <glaub> ik. Uh, <lacht> uh, ja. uh, de Verdeel meest wat. succesvolle, de meest verdienende ploeg op dit moment in de tour, volgens mij. Hè? De, waar die Trentin voor rijdt. Uh, ja, die hebben het wel goed gedaan, ja. ja, ja. Dat is de Omega Pharma. Ja, die verandert zo vaak. Omega Pharma Quickstep. Omega Pharma Quickstep. Dat <laughs> Quick waren voor mij ooit drie verschillende teams nu samen. <laughs> ja. uh, onder andere Cavendish. Die heeft er twee. Tony ja. Martin heeft de tijdrit gewonnen. En die Trentin in opeens. In ieder geval het onbest, uh, uh, ja, verrassend dat hij nog een uh, overwinning pakt. Ja, je zag het ook in die sprint. En toen zag je hem ook zo nog uit. dat wiel, je, als je, Want ik, ik wist de, de uitslag al. Toen ging ik terugkijken. En toen zag ik, ik zag hem ook al zo, weet je, zo half lachen. Toen hij, alsof hij al wist dat hij ging winnen. Terwijl dat er helemaal niet zo naar uitzag. Uh, uh, als je die sprint zag. Want het, ja, het was echt een heel... Er was een iemand, ik weet niet meer wie, die ging al van heel vroeg Ja, dat Albassini, heel erg zo'n uh, ja. uh, nou, er, er ging iemand, voor. volgens mij was Bakelans die ging als eerste. En Albassini die, uh, die, die, die, die pakte het wiel van Bakelans. En Bakelans had denk ik gehoopt een gaatje te, te slaan. Maar dat lukte hem niet. En Albassini zat, zat lachend in het wiel van Bakelans. en die fietsen mij nog een stukje verder richting streep en ik ga er overheen. En, en zo leek het ook te gaan. Dus Albacini ging en op een gegeven moment op het laatste moment komt de Trentine eroverheen. En ik dacht, waar komt die nou opeens vandaan? Is Albacini nou toch te vroeg gegaan. En in de herhaling zag ik dat Albessini helemaal niet te vroeg ging. Want uh, Trentin was namelijk al op gang. Die was al aan het terugkomen op het moment dat Albacini zelf ging, dus eigenlijk is Albacini zelfs te laat gegaan nog. Maar het was uh, de, ja, Trentin heeft dat waanzinnig slim gespeeld. Mm. Uh, wie zijn de grote winnaars en wie zijn de grote verliezers van deze Tour tot op dit moment? Het is natuurlijk nog een, ongeveer tot zondag. Tot ja, moment, ik zondag. denk op de eerste plaats uh, de Argosploeg uh, met Winnaar. Kittel. Ja. Die, uh, ja, die hebben natuurlijk gewoon al op de eerste dag, uh, altijd het eerste geheel. Kittel, drie etappes. Drie ja, etappes ja. gewonnen, ja. Um, ja, gewoon die ploeg die draait gewoon echt... Voor een uh, kleine een... ploeg dus het fantastisch. Ja, echt wel een machine draait. Weet je, weet je wie, dan de, wie dan eigenlijk misschien... Want de, de allergrootste winnaar is van allemaal. Ik denk dat dat Marijn Zeeman is. Marijn Zeeman die is uh, op dit moment de uh, coach van de Rabobank, jongens. Maar die komt van Argos, of Rabobank, zeg ik. Dat Belkin. Toen hij van Argos naar uh, die ploeg die nu Belkin heet uh, ging, toen was dat nog Rabobank. Tegenwoordig is dat Belkin. Maar uh, die komt van Argos, Marijn Zeeman. Daar, daar heeft hij, die ploeg heeft hij eigenlijk op poten gezet. Die heeft die, uh, hij, heeft dat, dat, dat, hij is een, een van de grondleggers van het treintje geweest. En vorig jaar kwam het er niet uit. Want vorig jaar ging ze ook al met Kittel naar de Tour. En die werd na een paar dagen ziek. En toen is het allemaal... Uh, viel dat allemaal een beetje in het water. En nu zit Marijn Zeeman bij Rabobank... en daar, daar heeft hij het ook voor elkaar om een ploeg neer te zetten... die geweldige dingen doet. En, en de ploeg waar hij eigenlijk iets verzonnen heeft... Uh, wat ze daar nu aan het uitvoeren zijn, die doet dat ook. En dat is Argos. Dus uh, als, als je één echte winnaar moet aanwijzen, Marijn Zeeman. Ook de architect van, van, het, van het waaierplannetje van, uh, van Belkin. Dus uh, ja, ik zou hem willen bestempelen als winnaar. En de grootste verliezer? en die slack, denk ik. Misschien ja. Ja. wel meer dan oh. Evans? Ja, nou ja, hoe, ja Evans uh, is toch ook wel... Ja, want van Andy lekker was je daar van tevoren al wel. Eigenlijk ja, wel precies. Ja. Ja. En die hele ploeg, nou ja... ja die, die, uh, maar er zijn eigenlijk, als je gewoon gaat kijken... natuurlijk heel veel ploegen die straks in Parijs mm -hmm. met, met helemaal niks naar huis gaan. Dat is, uh... Kruipel misschien ook nog, een klein verliesetje ja. Komt toch telkens net tekort een beetje pech. Ja, uh, maar die had wel één. heeft wel een niet begonnen te ja. Ten opzichte van vorig jaar... Ja, maar ja, goed, die heeft dan uh, ja, Kittel uh, nu naast zich. Voor zich. Uh... Voor zich, ja. <laughs> voor zich. ja. <laughs> ja. En, en, dan en had hij nog Frans het is natuurlijk. Ja. Nou ja. ja, weet je, als je het inderdaad al verliezen krijgt. aan die stekken hadden we inderdaad natuurlijk al een klein beetje zien aankomen. Cadel FNC, die, uh, nou ja, die had zelf waarschijnlijk ook niet verwacht dat hij de Tour ging winnen. Um, maar ik denk dat uh, Thomas Verclair bijvoorbeeld... Die, uh, die, zoals je terecht opmerkte, achter voor op zijn fiets zit deze de Tour... Uh, die was wel in vorm. En uh, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren in de Tour uh, altijd iets laten zien. En hij heeft het dit jaar wel een paar keer geprobeerd. Maar hij kwam er, het kwam er gewoon echt niet uit. Hij kwam er niet aan te pas. En dan had hij voor raar in zo'n etappe als vandaag meegezeten. Grote kans dat hij hem wel gewonnen had. En, uh, en dit jaar niet zo heel. Ik vind Thomas allemaal Claire, toch wel. Hij schijnt nog volgens Martijn dus nog steeds heel populair te zijn mm. bij onze Franse vrienden. Maar ja, hij, hij is toch wel, toch wel echt minder deze Tour. Maar je noemt nu allemaal renners die al wat langer meedraaien eigenlijk. Um... Maar eigenlijk worden ze toch wel voorbijgereden door de wat jongere generatie. Quintana, uh, Mollema, Vogelsang. Zou je ook uh, kunnen zeggen dat deze tour een soort wisseling van de wachten is? Ja, langzaamaan wel, ja. Ik denk het wel. Ja, ja maar ja, aan de andere kant de is volgens mij ook al 30. Dus maar ja, twee jaar wat leden kende niemand hem tot de Riviera Tournee. Nee, raar hè? Oh, ja. <laughs> ja, het, nee, ja, dat klopt. Maar ja, weet je, het is. Maar ja, goed. Eh, 30 is een wielrenner niet per se oud. Zeker niet voor een toerwinnaar. Als je naar naar, uh, naar de toerwinnaars gaat kijken, die zijn over het algemeen. Uh, ja, toch wel zeker ruim boven de 25, zo niet boven de 30. Dus en ik denk inderdaad dat dat er wel een nieuwe generatie is en en komt daardoor hoort, hoort bijvoorbeeld nog tot de oude generatie, terwijl die ook nog niet zo heel erg oud is, hoor. Die is volgens mij ook 30, 31 of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar um, die, Quintana, dat is inderdaad jong, Mollen maar 26 ook jong. Ja, dat dat zijn wel. Maar goed, Ten Dam is al wel ouder. dus ja, ja en nee. Goed, we gaan straks <laughs> verder praten met jullie in de studio. Um... Maar eerst muziek. Tu as déjà repris des couleurs. Je viens de croiser le docteur. Et tu peux sortir aujourd'hui. Ne reste pas dans ton pyjama. Passe une robe et ça ira. Tu n'as plus rien à faire ici. Claire, habille-toi vite. Claire, on fait ta valise et on s'en va. À propos, j'ai repeint les volets. Ça te plaira, ça fait plus gai. Et puis ça fait passer le temps. Pendant que tu étais sur ton lit, je ne suis pas beaucoup sorti. Tu verras, j'ai fait du changement. Claire, habille-toi vite. Hein. Claire, On fait la valise et on s'en va Je vais chercher la voiture Elle est garée au coin Je vais régler la facture Attends-moi, je reviens Va vite embrasser tes infirmiers, ils vont sûrement te regretter. C'était bien toi la plus jolie. J'ai envie de te sauter au cou, tu sais tu m'as manqué beaucoup. Mais te voilà, tu es guérie. Claire, habille-toi vite. Claire, on fait ta valise et on s'en va. Claire. Bij een uh, wielernacht zoals deze hoort natuurlijk ook Franse muziek. Michel Pes, Retour de Claire, hoort u hier op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over Jan Jansen... die uh, voor ons Nederlanders toen wij nog de Tour konden winnen. Dat zometeen. Iedere dag hoort u hier op Radio 1 de man die tijdens de tour zo dicht bij de renners mag komen dat hij hun zweet bijna kan ruiken. Radioverslaggever Sebastian Timmerman rijdt elke dag achter op de motor mee in de koers om verslag te doen voor Radio Tour de France. En nu staat hij bovenop een berg in Frankrijk. Sebastian, nacht. Goedenacht, hallo. Ook vandaag dus weer uh, achter op de motor gezeten. Hoe dichtbij kun je komen in zo'n etappe? Uh, nou, op een gegeven moment zaten we, zaten we er echt eigenlijk tussen. Want uh, vandaag was er een klim. Uh, op zo'n nou, dikke 10 kilometer van het einde, tenminste de top daarvan. Uh, en daar spatte de kopgroep die er was, kopgroep was dat van uh, zo'n uh, uh, 26 man, uh, die spatten er helemaal uiteen. Dus ja, dan, het waren op een gegeven moment echt allemaal eenlingen. Dus daar manoeuvreer je dan echt, uh, echt als het ware tussendoor. Uh, Johnny Hogeland zat erbij, uh, Tom Dumoulin, dat zijn uh, de twee Nederlanders die erbij zaten. Dus ja, dan, uh, ja je kunt ze bij wijze van spreken uh, kun je ze aanraken. Zijn ze wat kunnen vragen onderweg, dat mag niet, dat is een doodzonde. Uh, zolang de wedstrijd bezig is, mag je geen interviews doen uiteraard. Maar je rijdt, er, uh, ja, je rijdt er tussendoor. Ja, en dat is natuurlijk het ideale moment om echt in die koers mee te rijden. Op het moment dat ze omhoog gaan en de, de ja. een na de andere er, er vanaf gaat. En dan kun jij het natuurlijk direct op Radio 1 zeggen. Ja, ja, kijk, die, die, die, uh, vandaag was zeg maar dan uh, een, een, ja, een semi-bergetappe, een halve bergetappe. Uh, met uh, bergjes van de tweede categorie. Nou ja, de hoogste categorie is buitencategorie. Daarna krijg je eerste categorie, dan tweede categorie. Dus het waren niet de allerzwaarste bergen. Uh, die gaan we uh, de komende dagen krijgen. Maar de bergetappes, dat zijn inderdaad wel de dagen dat je je echt kunt, uh, kunt onderscheiden van, uh, van televisie. En dan kun je echt, uh, echt een goede positie koezen, kiezen in de koers uh, met, met zaken die hij niet ziet. Om een voorbeeld te geven, vorige week uh, zaterdag, uh, in, uh, dus niet de afgelopen zaterdag, maar daar ben ik daarvoor, de eerste Pyrenee-rit. was ook meteen de eerste aankomst bergop, in, uh, naar van Domain. En toen reed Bouke Mollema uh, buiten het beeld van de camera. Uh, eigenlijk continu op zo'n meter golf, nou 30-40 van Alberto Contador. En heel langzaam maar zeker kwam hij terug bij die groep. Dus op de televisie zag men uh, plotseling Mollema in die groep van contador, terwijl wij op de radio echt al uh, ja, minutenlang, zeg maar, uh, Mollema terug naar die positie aan het praten waren. Dus op die, manier, op die, op die momenten kun je echt onderscheiden van de televisie teelden. Ja, ben je echt een toegevoegde waarde. Ja, en, en uh, heb je dan nooit het, het idee van, laat ik eens uh, net zoals mijn voorganger uh, Theo Komen uh, even iets toevoegen om de wedstrijd nog iets spannender te maken? Nou, heel, heel soms overdrijf ik wel een klein beetje. Maar ja, het, het, het uh, voordeel dat Theo Komen had, was natuurlijk dat er heel weinig live televisie was. Veel minder dan dat er nu was. Dus uh, mensen konden, hem niet, uh, uh, konden niet kijken uh, of hij inderdaad de waarheid uh, vertelde. Uh, uh, wat ik wel eens doe, is dat ik bijvoorbeeld als ik een, uh, een, een leuk spandoek of een gek iemand verkleed... of gewoon een rare situatie zie waarvan ik denk, hey, dat is wel leuk om te veranderen... Uh, bijvoorbeeld helemaal in het begin van de koers, als wij nog geen uitzending hebben, dan schrijf ik het wel eens op en dan gebruik ik het twee of drie uur later. Maar echt iets helemaal van A tot Z uit mijn duim zuigen, echt iets verzinnen, nee, dat, uh, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Nee, dat is, dat is, dat, nee, dat is ook niet meer echt van deze tijd, vind ik. Nee, maar, maar wat je voor je ziet, dat hoor je natuurlijk de hele tijd op Radio 1, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nou achter je of om je heen gebeurt wat wij niet horen en wat wij niet zien. Oeh, ja, dat is een... Uh, nou, dat, dat is een hoop uh, gekte uh, uh, publiek dat meerent. Uh, wat mij heel erg opvalt tegenwoordig... doordat iedereen natuurlijk allemaal cameraatjes heeft... in, uh, in zijn of haar mobiele telefoon... dat uh, vooral uh, uh, ouders niet meer op hun kinderen letten. En daar erger ik me helemaal groen en geel aan. Vandaag ook weer. Uh, er was een meisje van, ja, ik denk, een jaar of vier... En die rende plotseling de weg op, terwijl daar uh, een aantal renners reden, reed uit die voormalige kopgroep. En die rende met die renners mee naar boven. En ja, dat, dat, dat meisje had waarschijnlijk geen idee. Die, die, die, ja, die wordt waarschijnlijk bevangen door de, door de intensiteit van de tour. Die red mee. Dus gelukkig was er na een meter of 50, 60, was er uh, een meneer, wat volgens mij niet haar vader was, die haar van de weg aftrok... Uh, eigenlijk tilde. Maar, en dat meisje stond ook een beetje zo te kijken van, wat heb ik nu misdaan? Maar dat, dat mensen, ja, die staan foto's te nemen en die letten eigenlijk amper nog meer op hun kroost. Uh, dat soort dingen zie je echt meerdere keren per dag gebeuren. En dan erger ik me groen en gillen, ik ben ook vader van twee kinderen. Dan denk ik van, ja, let toch een beetje beter op je kinderen, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, en verder, ja, je, je, mensen die door het waas verkleed gaan, uh, renners die enorm afzien, stiekem maar een auto hangen, we hebben wel stiekem een renner aan de motor gehad, tenminste stiekem, ja. Ze pakken, als, er, als een renner afziet, pakken ze soms echt alles beet waaraan ze zich beet kunnen pakken. Uh, uh, dus ja, het, het is eigenlijk één groot circus waar je, waar je in zit. En zo nu, en dan stap ik wel eens van de motor af en dat ik dan s'avonds... dat dan echt even een half uur nodig heb om een beetje weer bij te komen. Dan denk ik, goh, wat hebben we vandaag allemaal allemaal meegemaakt. Ja. Maar, maar naast alle renners en het publiek langs de weg, wat rijdt er nog meer mee? Je zit meestal achter de kopgroep, maar uh, hoeveel auto's zijn er? Zijn er nog andere motoren, mensen die eigenlijk hetzelfde doen dan als wat jij doet? Wat gebeurt er daar nog Ja, er zijn uh, ongeveer uh, een stuk of tien commentaarmotoren van voornamelijk Franse uh, radio- en televisiestations. En hoe wordt dan bepaald wie er echt heel dicht achter mag rijden, zeg maar, zoals je beschreef ertussen? Ja, dat rouleert een beetje. Uh, kijk, de motaars, dus degenen die de motoren besturen... die kennen elkaar allemaal wel. Want dat zijn vaak oud-renners. Uh, ik heb zelf ook een motaar uit België die dat al jaren doet. Uh, dat is ook een oud-profrenner, René Vuikens Die jongens die kennen elkaar, die komen elkaar het hele jaar door tegen. Want bijvoorbeeld René, ook die rijdt niet alleen voor de NOS... die rijdt ook voor andere omroepen. Uh, um, dus die, die komen elkaar heel vaak tegen. En er is gewoon een soort eigenlijk stilzwijgende afspraak. Dat op het moment dat je niet in de uitzending bent... dat je je gewoon een beetje laat afzakken. Dan zitten we zeg maar... Eh, ter hoogte van de vijfde, zesde, zevende... soms nog verder ploegleider. Um, en als je in de uitzending komt... dan rij je naar voren. Dan maak je soms even een gebaar uh, met je handen... Naar, uh, naar je collega's van... joh, ik ben, uh, ben live in de uitzending. Ga je vooraan zitten. En op het moment dat je je flitsje hebt gemaakt... Nou, dan laat je je weer rustig afzakken naar achteren. Dus dat is eigenlijk een soort, uh, soort stilzwijgende afspraak... Zoals dat gaat. En dat werkt prima. Maar ja, je hebt ook nog te maken met fotografen op, uh, op de motoren, met motoren van de organisatie, met gastenauto's. Dus je hebt eigenlijk heel vaak dat, dat, dat er eigenlijk meer achter die kopgroep rijdt. dan dat er überhaupt aan renners in de kopgroep zit. Soms rijden er drie renners in de kopgroep en dan rijden er veertig auto's achter, bij wijze van spreken. Ja, dat, uh, dat is de Tour. Dat is, dat is ja, soms denk ik ook wel eens van het is ietsje te groot. Maar ja, dat, uh, dat hoort er ook allemaal bij. Ja, nou, het is soms ietsje te groot. Maar toch klinkt het voor mij allemaal echt heel erg romantisch... zo meerijden met de renners. Zijn er ook dingen die je minder leuk vindt aan het werk? Dat je denkt van, nou, moet ik nou... Nee, nee, want het is gewoon <lacht> fantastisch. Nee, ja, kijk, ik, ik, uh, ik heb zelf vroeger gefietst, maar ik heb, ik heb nooit ook maar de ambitie gehad om prof te worden. Ik wist al heel snel dat ik dat niet zou worden. En ik vind radiomaken hartstikke leuk. Ja, en als je uh, wielrennen en radiomaken bij elkaar zet, dan kom je in de Tour de France terecht. En als je dan uh, de eer hebt, want dan, zo zie ik het, als je dan voor het zesde jaar op de motor mag zitten in de Tour, ja, dat is zo'n mooie plek. En zelfs een saaie etappe kan gewoon zijn charme hebben, dat dat je plotseling toch wat ziet. Of dat, je, dat er plotseling toch wat gebeurt. Waardoor een saaie etappe in één keer heel erg leuk wordt. Dat is het, het onvoorspelbare van de sport. Dat zag je ook met die waaiere etappen van, van vorige week. Dat niemand, dat niemand, wat hadden wij helemaal niet aanzien komen. Uh, en dan, dan ontploft in één keer zo'n etappe. En dan, dan heb je, je voorbereid. Ik, ik schrijf soms wel eens als ik zo'n saaie etappe verwacht, schrijf ik van allerlei plaatsjes waar we doorkomen... zoek ik van tevoren een beetje uit of er leuke dingen over te melden zijn. Nou, ik had drie pagina's voorgeschreven, die heb ik allemaal weggegooid. Want ik had geen tijd voor om dat te melden... want er gebeurde zoveel in de koers, maar... Dus nee... Als je eenmaal in die wedstrijd zit, dan zie je zoveel dingen om je heen. Dat zelfs een saaie dag is mooi. Laat ik het daarop houden. Dat, uh, nee, ik heb eigenlijk nog nooit een dag meegemaakt dat ik dacht van nou, dit, uh, dit stond me niet aan. De man met misschien wel de mooiste baan van Nederland. Sebastian Timmerman, verslaggever vanaf de motor dus in de Tour voor de Nederlandse Radio. Dank je Graag gedaan. Het is vijf minuten voor drie. U luistert naar Radio 1, uh, de Wielernacht van WNL. Uh, heeft u nou wielervragen, dan kunt u twitteren naar WNLnacht of bellen naar 0800 1121. Het is Koers verteld. Elk uur vertellen onze studiogasten van Hertes Koers een mooi verhaal uit de geschiedenis. Te beginnen met Pieter. 1 2, 3. Ja, ja. Ja, 2, 3. Nee, 2, 3. ja. Nee, ja. Ja, ja, Jan Jansen heeft de Tour de France gewonnen. Jan, Jan, geweldig. Jan Jansen, dames en heren, heeft de Tour de France gewonnen. De Nederlanders van elkaar om de hals voor het eerst in de geschiedenis... heeft een Nederlander de Tour de France gewonnen en dat is Jan Jansen. Jan Janssen is fan van het eerste uur was Jan van der Sman. Hij bewaarde de herinneringen aan zijn buurjongen... in twintig plakboeken vol krantenknipsels en foto's. Vanaf de eerste wedstrijden van zijn buurjongen had hij alles ingeplakt... Hij had er de teksten bij geschreven en sommige foto's had hij ingekleurd. Jan Jansen op een zwart-wit foto in oranje trui. Hij volgde hem al die jaren op gepaste afstand. Wanneer Jan Jansen een koers won, stapte Jan van der Sman, daarna op de fiets naar Delft of Den Haag. En dan ging hij naar de sigarenwinkeltjes af om kranten te kopen. Alles over Jan Jansen knipte hij uit en plakte hij in. Meer nooddorp nooddorpers volgden de carrière van hun fietsende dorpsgenoot op de voet. In 1961 werd Jan zijn negen in de Tour de l'Avenir. Een topklassiering vonden ze in Nooddorp. En Jan werd in een mooie bolide naar zijn huis in de Beatrixstraat gereden. Langs de kant stond iedereen te zwaaien. Jan van der Sman had er nog een mooie foto van in zijn plakboek. Later kwamen er meer huldigingen. Toen Jan in 1964 wereldkampioen werd... en toen hij in zijn eerste groene trui won in de Tour. Maar toen woonde Jan al niet meer in Nooddorp. Hij was in 1964 naar Ossendrecht verhuisd. Dat lag maar 100 kilometer naar het zuiden. Maar voor Jan van der Sman was het alsof zijn idool naar een ander land was geëmigreerd. Jan van der Sman vond het verschrikkelijk. Hij had gedacht dat Jan Jansen voorlopig nog wel in Nootdorp zou blijven wonen. Want hij, de, hij net een huis had gekocht. Maar voor hij erin ging wonen had hij het ook alweer verkocht. Hoewel je ook wel eens de bebrilde Nootdorp hoorde... werd Jan Jansen daarna toch ook vaak Oostendrechtenaar en later Puttenaar genoemd. Daar had Jan van Sman stevig de pest over in. Toen Jan weg was, gingen ze in noodorp gewoon verder met het leven zoals ze gewend waren, maar dan zonder Jan. Zijn drie broers, Aad, Piet en Gerard, beleefden de prestaties van Jan veel minder intens dan toen hij nog in het dorp woonde. Ze lazen de kranten over zijn prestaties, maar Jan belde nooit meer als hij had gewonnen. Als hij won, belde hij met zijn vrouw Cora in Osserdrecht. Cora, die trouwens ook uit noodorp kwam. Maar toen werd het tussen 1968 en keerde Jan Janssen voor even terug in de harten van de Nooddorpers. Omdat Nooddorp snel groeide, waren er overal bouwplaatsen. En daar schalden de toerverslagen uit de transistorradio's van de stijgers. Bij het grondbedrijf van de familie Janssen legden de broers het werk stil... als rond een uur of vier de reportages begonnen. Hoorden ze de naam van hun broer, hingen ze met z'n allen over het transistorradiootje... Jan van der Sman kwam om drie uur thuis van zijn werk in de bakkerij... en miste geen seconde van de reportage op de radio en de televisie. Hij legde alles vast op band. Op de laatste dag had hij flink de zenuwen. Toen duidelijk werd dat Jan Jansen de Tour had gewonnen... danste Jan van der Sman door de kamer. Er kwam nog een broer van Jan La Jansen langs. En die danste en zong mee. Piet Jansen was in Parijs op de wielbaan van Vincent. En daar nam hij zijn broers middags op de schouders. Samen met zus Leni en hun partners... waren ze zondag vroeg met de auto naar Parijs vertrokken. Geweldig feest was het daar. In Nooddorp hoopten ze dat Jan zich misschien zou laten huldigen in zijn geboortedorp. Maar dat gebeurde niet. De officiële huldiging was in Ossedrecht, op zijn Brabants. Jan van Osman had geen zin ervoor naar het zuiden af te reizen. Hij bleef liever in zijn eigen dorp. Prachtig verhaal zo aan het eind van het eerste uur van de Wielernacht. En, uh, we gaan er nog gewoon lekker drie uur mee verder. Ik zou niet gaan slapen, ik ben het zeker niet van plan. Volgend uur gaan we het hebben over een ploeg vol met mensen met diabetes. En we bellen met de broer van Wout Poels. Hoe gaaf is dat? Nu eerst het nieuws van de NOS. WNL's Wielernacht.